Katrien Straatman met het NOS Journaal. De toestand van de Deense voetballer Christian Eriksen is stabiel, heeft de UEFA laten weten. Eriksen ligt in het ziekenhuis in Kopenhagen nadat hij in elkaar zakte tijdens de EK-wedstrijd denemarken finland De 29-jarige oud ajaxiet werd met zijn teamgenoten om hem heen gereanimeerd en daarna van het veld afgevoerd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd met hem. De wedstrijd ligt voorlopig nog stil. Het zesjarige meisje dat deze week, excuus, dood werd gevonden op enkele kilometers voor de kust van Tenerife, is door haar vader om het leven gebracht bij hem thuis. Volgens Spaanse justitie is dat gebleken uit onderzoek. Het lichaam van Olivia werd donderdag gevonden op een diepte van een kilometer op de zeebodem en zat in een sporttas die met een anker was verzwaard. Na haar eenjarige zusje wordt nog gezocht. Tegen de vader is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. De rechter in Griekenland heeft vier jonge Afghaanse asielzoekers straffen tot tien jaar cel gegeven voor het inbrandsteken van vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Eerder kregen al twee minderjarige verdachten straffen tot vijf jaar cel. Het kamp was en niemand mocht eruit vanwege de lockdown. Bij de brand vielen voor zover bekend, geen doden. De landen van de G7, het verbond van zeven rijkste democratieën ter wereld, willen met een groot infrastructuurproject tegenwicht bieden aan China. Peking is al jaren bezig met de wereldwijde aanleg van havens, spoorlijnen en vliegvelden voor de aanvoer van grondstoffen. Op het besluit van de G7 in Engeland bijeen was aangedrongen door de Amerikaanse president Biden. De Britten moeten er rekening mee houden dat de lockdown langer duurt dan tot 21 juni. De Britse premier Johnson zegt dat hij erg bezorgd is over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Maandag wordt definitief besloten over het al of niet opheffen van de laatste coronabeperkingen in het Verenigd Koninkrijk.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 Teas, right? I can be your cherry apple peak. I'm on your key line, baby. I got everything and so much more than she's got. And it's such a typical day.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 Is jouw keuze ZFM.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 Zangje yeah, run run run. Zie FM op 106.9 is zon zandvoort en zomerhits. Zomer ja hallo, laat ik No, I don't know. Empresas familiares in varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones de suro, ojo, llamado así. Busco la mosca en el sulizo. Hola, supermercado de la por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Hola, supermercado. Tela, bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Señor, Spanish get Spanish. Get Spanish. Get Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Het is ja, wij. Ik ben man, het is geen pinko. Ik krijg niks, ik zeg jonno tenko. Bitch, nekker, no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, neem Spaanse troep, Don desta mi dinero. Weer ons en tot ziens. Met veel lente, nu kan nooit vriend. Losgestelligitos, don esta genitos. Tot zover, het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.